Van drie uur. Drie uur, Bastiaan De brand woedt sinds gistermiddag in de regio rond Perrogao Grande, in het midden van Portugal. Volgens de politie is de brand vrijwel zeker veroorzaakt door blikseminslag. De bosbrand telt vier fronten, die worden bestreden door zo'n 700 brandweerlieden. Een aantal Pegida-aanhangers die vandaag wilden demonstreren in Enschede is uitgeweken naar Hengelo. Bij het station hebben zich zo'n 15 mensen verzameld. Ze hebben een spandoek bij zich en worden in de gaten gehouden door de politie. Het protest in Enschede was verboden. Vanochtend werden daar enkele mensen opgepakt, onder wie pegida voorman Edwin Wagensveld. Er werd veel politie ingezet om de demonstranten en de tegendemonstranten van de antifascistische actie Nederland tegen te houden. De opkomst bij de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen is laag bij de Franse parlementsverkiezingen moet ik zeggen. Op het middaguur had ruim 17% gestemd. Dat is de laagste verkiezingsopkomst op dat tijdstip in 20 jaar. Veel Fransen blijven thuis omdat ze de politiek niet vertrouwen. Veel mensen gaan ervan uit dat de partij van president Macron... een monsterzee geboekt. Tennerster Annette Contaveit uit Estland... heeft het vrouwentoernooi in Ro Rosmalen gewonnen. Ze versloeg de Russische Natalia Viklancheva met 6-2, 6-3... Hoewel zij aan het begin van de tweede set Contaveit nog wist te breken, bleek de Russische amper partij. Het is voor Contaveit de eerste keer dat zijn WTA-titel binnensleept. De finale bij de mannen wordt nu gespeeld tussen Ivo Karlovic uit Kroatië en de Luxemburger Gilles Muller. Het weer. Vandaag volop zon, in het noorden 24 graden en in het zuiden kan het 29 graden worden. Morgen nog wat warmer, al zijn er dan wel wat stapelwolken. Het blijft morgen vrijwel overal droog. En dit was het FN. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. File in de Randstad op de A44 van Amsterdam naar Den Haag... bij Wassenaar, 4 kilometer, vertraging zo'n 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort...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 La yo también te doy mi amor Bailamos a...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 En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 I'm wow. smart. Wow. De race hebben we hebben het over de 24 uur van uh, Le Mans. Is... Nee, wij blijven gewoon lekker in de studio zitten hoor. Ja, dus... het, het is het is, ja, het is een beetje slecht te lezen voor de kijkers. Ja, ja, maar... ja nou, ook voor ik, mij ik hoor. Doe, dus. Ik, ik <laughs> doe wanhopige pogingen om uh, de einduitslag uh, voor u samen te stellen. Maar uh, dat, uh, dat is een beetje ingewikkeld nog, want uh, dat komt niet uh, al te vaak in beeld. En als het in beeld is, zijn we net bezig met een ander bericht.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 Ik ga de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 je geeft hoop aan de mensen. Je geeft hoop, hoop, hoop. En daar gaat het om. Ja, nog even een tikje erbij, hè. Tikje erbij. We gaan naar de hoogste versnelling... deden we samen met deze single van Nielsen. Twaalf minuten overal vier. We kijken even naar de regie... Naar Albert-Jan? Ja, wat okay. ja, ben je allemaal aan het doen, joh? Ja, het is, het is, het is te hectisch hoor. Ja? Het is hectisch. Even kijken, waar was ik mee bezig? Laten we eerst eens even de zaak synchronisch aanpakken. En even terug gaan naar Le Mans, die om drie uur is gefinished. Nog even het verhaal en over de eindstand voor, uiteraard voor Racing Team Holland. Allereerst de Porsche van Timo Bernhard, Brendan Hartley en Earl Bamber. Heeft de 24 juli race van Le Mans gewonnen? Daar zag het na de eerste uren zeker niet naar uit. Jackie Chan Racing, ja, die filmster... met Velpenaar Ho Ping Tung aan boord... werd verrassend tweede. Bernard verspeelde zaterdag een uur naar uh, ba bandproblemen. Zijn team, een van de zes in de lmp 1 klasse zag in de nacht echter drie concurrenten uitvallen... en een tijd verliezen. Toen stalgenoot Neil Jani ook niet meer verder kon... kwam Jackie Chan Racing lmp 2 klasse uitkomend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 Ja, eruit voor de Disco Liefhebbers. Dat van de Yarbrough and People in Don't Stop the Music. En dit is Sealed with a Kiss. Though we gotta say goodbye. Send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Yes, it's gonna. Deze is een ouwe van uh, Bobby Vinton en Shield with a Kiss. Ja, Albert Young, ja, ben je er stil van? Ik ben er stil van. Ja, nee, dat merk ik. <laughs> een hè? Echt een gauwe ouwe. Jeetje. Hoe idee. waren wij nog jong? N uh, ik ja. was nog niet eens geboren. Ik kan aangaan hoe jong ik was. <laughs> ja, ja, heel jong dan. Goed, uh, ja, even uh, nieuws in de, uit, vanuit de wereld van de Formule 1, maar niet zozeer uit de wereld van de Formule 1, dan wel uit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 Dus het circuit Zandvoort krijgt concurrentie van? Van Assen. Van Assen, gaat ook niet anders Ja, mooi vind ik dat ze het gewoon een feestje noemen. Gewoon, al dat feestje, dat moeten we kunnen organiseren. Ja, en als ze dan allebei 10 miljoen op tafel leggen... Zandvoort en die Assen, het circuit in Assen... Doe je bij elkaar, heb je 20 miljoen. Maar ja. dan krijg je de discussie waar. Oké, okay, <laughs> ja. De ene helft van de race Ja, dat kan, <laughs> kan, kan ook niet. kan ook Oké, okay, nou, we houden het in de gaten. Wie weet, misschien komt het wel weer op zo'n voor terug. De single van uh, deze Elvis Crespo uh, is natuurlijk wel uh, Zwa Mente. Maar uh, ja, dit was ook een leuke van hem. Uh, Jorde Bailaar. Zo, het is uh, bijna vier uur, Albert-Jan. Uh, ja, Ik zit er alweer op, uur twee. Goh, maar we, we zijn nog niet weg. We hebben nee, nog een uurtje. ja, dat is waar, dat is waar, hè. Want moeten we anders buiten, een beetje buiten spelen met het mooie weer? Blijf <lacht> gewoon binnen <lacht> voor de hele laatste van dit programma. I've got my world. Why should I think about her?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 Want je hebt een mooi aandenken aan je viering van jouw 12,5-jarig huwelijk. Je bent op weg vorige week zaterdag om jouw 25-jarig huwelijksfeest op het Zandvoortse strand te vieren. En dan gebeurt er iets heel naars. Je dochter verliest ter hoogte van Strandpavillon Beach Club nummer 5 het tasje. Dat jouw aandenken is: dikke tranen maar wie kan mij weer laten lachen? Al dus Rut Vermeulen aan het Zandvoortse korant. Het is een buideltasje met veel kralen, beat, beets. In de kleuren oudroze en zilver en grijs. Het heeft een zilverkleurig handvat en een knip. Mocht u uw tasje gevonden hebben, of mocht het inmiddels al gevonden zijn, dan is het niet meer nodig. Maar mocht u uw tasje gevonden hebben, dan kunt u contact opnemen met de krant... en dan kan Rut weer lachen. Oké, okay, dankjewel. Snel genoeg? Ja hoor, okay. Het ging snel genoeg. Oh. Ga op Nieuws, uur We weer van 4 uur. Hier is Nicky Show.